De provincie Groningen moet binnen vier jaar terug naar zes gemeenten. Dat is het advies van een commissie... die is ingesteld door de provincie en de gemeente zelf. Groningen telt nu 23 gemeenten. De commissie vindt dat te veel... om de sociaal-economische en maatschappelijke problemen aan te pakken. Michael Bogert houdt zijn kaken op elkaar. en in Handelsblad onthulde gisteren... dat de oud-wielrenner bijna 17.000 euro betaalde... aan de Oostenrijkse dopinghandelaar Stefan Matschinger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 Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Zo, twee over twee geweest. En, uh, het is maart inmiddels. Het is gewoon rempel 1 maart geworden, stiekem. We hebben al 1 zesde van het jaar 2013 erop zitten... En deze mooie donderdag op vrijdagnacht gaan we eens proberen om een 8,5 te verdienen. Bij Frank Dumors. dat moet toch lukken? Dat betekent dat jij met de beste vragen moet komen. Dat, dat lijkt me heel prettig dat je even belt naar 0800-1121... met goede, leuke, informatieve en leerzame vragen. Of zo dadelijk natuurlijk met een goed, leuke of informatieve of leerzame antwoord. Allemaal via 0800-1121. Mailen kan ook, nachtzuster, apenstaatje, omroepmax.nl of twitteren via het nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma, die is te vinden via www.omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan staan er links uh, twee verschillende soorten chats. Probeer ze allebei even, degene die het beste bij je past, daar uh, ben je van harte welkom. Allemaal manieren om de studio te bereiken met vragen en met antwoorden. En de beste is nog altijd 0800-1121. Ze legt haar koelen handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan.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 Nacht justen. wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht justen. brand van binnen. Nacht zusten, iets aan Nacht justen. wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zusten, al ik de morgen. Nacht <telling> Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzister, ik brand van binnen. Nacht, Doe iets aan de pijn. Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, val ik de morgen. Nacht, Doe iets aan de pijn.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 Nachtzuster van Doe Maar, een originele plaat om dit programma mee te beginnen. 0800-1121, dat blijft het telefoonnummer dat je kunt bellen met al je vragen en je antwoorden. Hans, goedenacht. Ja, goedenacht. Hallo. Te verstaan. Ja hoor. Ja, ik heb een nieuw gebit. Uh, Echt waar? He? Een heel ja. nieuw gebit? Ja, het. Oh ja, ik heb een vier ziekenvondst, dus ik had hem uh, helemaal kant en klaar gekregen voor een prijs Oh, en, en is dat, dat dat de tanden getrokken moesten worden, of was het vorige gebied ook al uh, Nee, die waren totaal plastic. versleten, hè? Sorry, Deze wat? Van het... oh, ja. Die waren het totaal versleten, hè. Oh, echt waar? Dus het, hadden... tot het tandvlees afge... Ja, afgekloofd Ja, dat een Ja, een vraag. Dat is een mooi principe voor dit programma, inderdaad. Ja. Ik uh, ben binnenkort weer, uh, ondanks de crisis of geen crisis, gaan we toch weer naar vakantie met de caravan. Ja. Yeah. En uh, we hebben al 40 jaar kamperen, hebben wij al veel caravans gesleten. Ja. Yeah. Nou, ik had weer een technische vraag. En dat is, uh, of je nou de goedkoopste of alle auto's caravans hebt, die zijn altijd, dan gaat er rustig met trommelramen. Alle auto's hebben schijframmen, maar de caravans die hebben nog steeds trommelramen. Dan is mijn vraag, waarom hebben die geen schijframmen? En dat is mijn vraag. Oké, okay. waarom heeft een caravan trommelremmen in plaats van schijfremmen? Ja, dat is toch uh, veel veiliger. Hè? Ik heb geen enkel idee. Nee, daar stel ik ook de vraag. Ja, nou, dat is een, een mooie vraag, Hans, om mee te beginnen. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan voor het wel. Okay. Fijne ja. nachtvast. Dag. Dag. Dag. Doei, doei. Doei. Anne. Anne. Hallo. Coco, weet je nog? Ja, ik hoor, de Anne, ik hoor je Coco roepen, maar dat was het zo ongeveer. Ja, ah. precies. Hallo Vind Anne. Ik ga je vragen. Nou. Uh, ik vraag me af wie heeft de klok uitgevonden. Zes seconden per minuut en dan een uur en alles begint keurig op tijd. Wie heeft het uitgevonden? Ja. Goh, nou dan moeten we terug en, en terug in de tijd hoor. Ja, op iedere klok. Deze zit vol met de zonderwijzer. Ja. Maar ik vraag me echt af. Want ik uh, programmeer ook vaak mijn... Ik heb nog oude wets, Ik heb een videorecorder. Ja. En uh, dan kan ik hem op de tijden instellen en zo. En die reageert er ook allemaal keurig op. En het gaat allemaal keurig volgens... Uh, ja, ik vraag me af hoe dat kan. Wat handig toch allemaal, hè? Ja. Ontzettend handig. ongelooflijk. Nou, ik neem hem mee een vraag 0800 1121. Hartstikke bedankt. Oké, okay, jij ook bedankt. Ja. <laughs> Dag. Jasmin. Ja, goedenavond Astrid. Hallo. Ik luister uh, graag naar u. Uh, dat is voor de eerste keer dat ik moet u een vraag stellen. Ah. Ik luister altijd naar uh, uw programma. Uh, luister, ik heb een vraag. Uh, wat krijgt hij nou de pauze? Ik krijg een salaris of ik krijg een pensioenuitkering? Nu, na vandaag bedoel je? Ja, en na vandaag wanneer ook hij was de pauze, ik krijg een salaris. Hoe, hoe is betaald? Een uitkering ook, dat is. <laughs> dat hij ook sollicitatieplicht heeft. Dat zou ik echt heel grappig vinden. Ja, er zijn niet heel veel functies in mijn uh, interessegebied. Ja. Uh, um, ja, oké. Okay. Nou, ik, ik, uh, volgens mij zou ik een poging kunnen wagen om het ja. te beantwoorden, maar het is altijd leuker als mensen gewoon bellen met een antwoord. Dus 0800 1121. Heb je vandaag zitten kijken naar de helikoptertocht? Ja, ja ik vind het leuk. <laughs> leuk dat hij is afgetreden of leuk uh, dat er uh, zo veel gedoe, omheen is. Nee, nee, ik vind het niet leuk dat hij is afgedaan. Nee, nee. Dat die, die, die, die, die, deze persoon die. Uh, wat heeft hij wel uh, in zijn leven, ja, uh, yeah, heeft veel problemen. Mm -hmm. Ik denk hij is. Uh, ja, psychisch heeft hij ook een crisis. Denk ik geen materieel crisis, maar een geestcrisis. Ja. Yeah. Het feit dat. Uh, uh, mensen ze mogen ook trouwen uh, samen, ja, homofiel. Hij heeft hij wel uh, ja niet kunnen waarderen hè? Nee, nee. Ja, iemand heeft een dogma en uh, ja, dat is de leer van uh, het katholicisme. Kun je hem niet uh, makkelijk veranderen? Nee, nee. Hij zal wel veel pijn uh, kunnen leiden, echt. Ja. Ja, gelukkig is met vakantie nu. Ja, met vakantie, met de helikopter. En de vraag is, hoe komt u nu aan zijn geld? Ik, uh, ik zeg 0800-1121. Dankjewel, okay, Jasmin. Succes met u, eten. Bedankt. Bedankt. Dag. dag. Joop, goeienacht. Hoi, goeienacht. Hallo. Heb jij ook uh, goud? Of ik goud heb? Ja. Nou, niet zo heel veel. Want uh, Nederland schijnt iets van 20 miljard aan goudvoorraad te hebben. Ja. En uh, ja, misschien hebben Nederlanders wel een beetje het idee dat dat ook een beetje van hun is of zo. Maar uh, ik was eigenlijk uh, benieuwd van uh, wie is daar opgekomen om dat aan te leggen. Uh, en, en in welke tijd? Want ah. uh, ja, het, uh, kijk net na de oorlog, ik denk niet dat het voor de oorlog is gebeurd of zo. Maar na de oorlog was het ook een moeilijke tijd en dan heb je nog een aantal, ja, nou crisis vind ik zo'n woord wat eigenlijk alleen maar toepasbaar is als het echt heel erg uh, slecht gaat. En wanneer gaat het nou heel slecht? Ja. Maar, maar ik vind het interessant. Wie heeft het aangelegd en, uh, en in welke tijd? Ja, nou dat is een hele goede vraag. Die neem ik mee, Joop. En dan maar hopen dat iemand het antwoord ook weet en belt naar 0800-1121. En uh, um, heb jij nog uh, een of andere toevoeging qua interesse daaromtrend, zeg maar? Of ik, of ik graag iets over goud wil zeggen? Ja. Nee. Oké. Okay. Heb, nou, jij, heb jij goud, Joop? Ja, maar ik kan niet verklappen waar ik het heb opgeborgen. Maar oh. ik heb wel goud. In de tuin. <laughs> nou, ik hoor het wel. Oké, okay. goedendag. hè. Goeienacht. Dag. Goed. Uh, Bert. Hallo Bert. Hallo. Hallo, met wie? Met Bert. Hé hey Bert. Ja. Vertel. Uh, ja, ik heb een, uh, een opmerking. Ik ben geboren voor 1 mei 1945. Ja. Ja? Ja. Hoor je me? Ja. Hallo? Hallo? Hoor je me? Ja. Ik ben geboren voor 1 mei 1945. Ja. En ik zit nu in Spanje. Ja. En mijn vrouw die werkt fulltime Ja. en als mijn vrouw overlaat komen voor onbetaald verlof dan krijg je gewoon een partneruitkering, terwijl ze een bijzonder goed inkomen heeft. Ik vind het eigenlijk een beetje krom, want uh, dat zou je eigenlijk moeten relateren aan, aan het jaarinkomen. Begrijp je dat? Nee. Oh. Jij woont in Spanje? Ja. Nee, ik ben in Spanje. Je bent in Spanje? Ja. En je vrouw die krijgt, mijn vrouw die werkt, die, werkt ja. die komt met onbetaald verlof naar Spanje toe. Ja. En dan krijgt ze gewoon in de, in de, dan krijg ik gewoon in de tijd dat ze hier naartoe komt, dus in de vakantieperiode ja. als ze dat onbetaald verlof aanvraagt, gewoon haar, mijn partner toeslag. Van de AOW. Dat wil zeggen, ik heb dan nou maal de AOW. En dat vind ik eigenlijk een beetje krom. Omdat haar inkomen op jaarbasis best groot is. Ja. En dat, die, dat, dat partner, die partnertoeslag, niet gerelateerd moet aan haar inkomen. Snap okay. je dat? Ja, nou ja, nee, ik begrijp nu het verhaal, maar ik weet inderdaad ook niet hoe dat kan. Ja, dat is gewoon de wetgeving. Ja, dat is inderdaad een beetje kromme... kromme wetgeving dan, toch? Wist je dat? Nee. Oh. Nee, ik heb dat in mijn omgeving nog nooit meegemaakt. Maar, maar je kunt het gewoon teruggeven? Ja, natuurlijk. Kan dat is ook weer zo wat, hè? Ja, dat is ook... Kijk, als je in... Uh... <laughs> ik wil die lullig zijn. Nee. Maar als je een box 3 hebt en je, hebt een rende, je moet 1,2 betalen aan een belastingdienst... en je hebt een geldontwaring van 3, 4 is dat een beetje onzin natuurlijk. Nou ja, het is maar van welke kant je het bekijkt. Maar goed, misschien is er iemand die er iets zinnigs over kan zeggen. Die belt dan nu onmiddellijk naar 0800-1121. Ik heb niet helemaal begrepen dat je het verhaal begrijpt. Jij hebt niet begrepen of ik het begrijp? Ja. Nou ja, als jouw vrouw naar Spanje komt, dan krijg jij gewoon je partentoeslag. Terwijl zij op dat moment niet werkt. En jij vraagt je af waarom wordt er dan niet naar het hele jaar gekeken en een soort gemiddelde berekend? Ja, dat, dat is correct. Ja, ben ik toch slimmer dan je dacht, of niet? Ja, veel, dat is een een beetje, veel slimmer. Dat is een beetje vragen om moeilijkheden dit. Bert, dank je wel. Doeg. Buenos notjes. Dag. André, goeienacht. Ja, goedavond, Astrid. Hallo, André. Hoe gaat het? Nou, op zich redelijk. Met jou dan? Met mij gaat het hartstikke goed. Gelukkig. Ik zat nog vanmiddag in de kroeg op te scheppen dat ik jou vannacht mocht bellen. Oh? Ja. En? Waar, waren ze van onder de indruk? Allemaal? Allemaal. <laughs> dat is mooi. <laughs> maar even ter zake komen. Ja. Ik heb een mooie vraag. Nou, kom maar door. Ik heb recent het film Borat gekeken. Ja. Ik vond het heel geestig. <laughs> ik dacht, nou, dat het iemand zoiets had bedacht. Dat vind ik knap. Ja. Maar mijn vraag is... Uh, in heel veel scènes, zeg maar... heb ik... Uh, Daar kan je niet goed inzien, zeg maar... Als de mensen weten dat ze midden in een film zijn... Of niet? Ja. Dan zijn ze de beste acteurs van de wereld? Dan uh, ben ik goed erin getrapt. Maar anders reageren ze echt uh, ja, gechoqueerd op een dusdanige manier dat ze bijvoorbeeld van een gesprek aan een tafel weglopen. Of, of wat dan ook. Nou, dat is mijn vraag. Wisten die mensen dat ze midden in een film waren? Hè? Of niet? Ja, dat is, een, dat is een goede vraag. Volgens mij verschilt dat gewoon heel erg uh, per, uh, per persoon. Maar ik weet niet, ik zat, je hebt ook de film uh, uh, Sushi Must Marry. Ja. En dat is... het. Het principe is een beetje hetzelfde. Dus uh, in die film doet Wendy van Dijk alsof ze een uh, Japanse is. En dan gaat ze ook mensen weer interviewen die dan niet weten dat ze, dat het, oh. dat ze niet echt een, iets wat oh. naïve Japans is. Ja, ja. nee, jij bedoelde Oosje. Oh, wat zei ik? Ja, ik weet het niet, uh, maar... maar ja, met... Zei ja, sushi? Ja, ja. Dat is veel leuker geweest. Nee, maar, uh, nee, maar inderdaad, de Borat die komt dan uit... Uh, wat, wat komt hij? Uit uh, Kazachstan. Kazachstan. Ja, maar het is eigenlijk een comedian... en die, uh, die net doet alsof hij iets wat naïef uh, inwoner van Kazachstan is... en die inderdaad ook dan allemaal hele bekende Amerikanen uh, ja. Uh, aanspreekt. En, uh, ja. En... Ja, dat ontwikkelt zich vaak tot hilarische gesprekken. Maar ja. jouw vraag is van, wisten ze dat ze in een film zaten? Ik denk het eigenlijk niet, grotendeels. Ja, maar dan een paar keer is die echt behoorlijk grof en onbeschoft geweest. Ja. Want bijvoorbeeld een keertje waren ze aan tafel met uh, drie mannen en drie vrouwen. Ja. En hij zegt, uh, in my country they would go crazy for these two women. Uh, ...but not for this one, not very much for this one. Dus met andere woorden, deze twee die ziet er uh, hot uit... Yeah. ...en deze helemaal uh, niet. En uh, nou, als de mensen niet wisten dus dat ze midden in een film waren... Hè, ...dat denk ik dat ze uh, behoorlijk uh, uh, beledigd zouden moeten gevoelen, yeah. zijn. Zowel yeah. die vrouw als de man van uh, haar... Want dan was die echt behoorlijke grof en onbeschot, als ik zeggen mag. Ja, ik denk eigenlijk, maar ik denk dat ze oorspronkelijk niet wisten dat ze in een film zaten. Maar dat ze. ik vraag me nu af, volgens mij moet je wel toestemming geven om het daarna te gebruiken als film. Ja, inderdaad. Maar dat is na de hand. Ja. Nog niet. Ja. ja. Maar goed, je kunt dus na de hand gewoon zeggen van, nou ja, nee, ik wil niet dat er iets mee gebeurt. Dat vraag ik me nu af. Nou, dat was mijn vraag namelijk. Ja. Hm. Oké, okay, nou, ik, ik neem hem mee en ik ben benieuwd of iemand daar een antwoord op heeft via 0800-1121. Dankjewel, André. Heel erg, vriendelijk bedankt. Goeienacht. Doei, doei, Hoi. Rob van Dijk. Hallo. Hallo, goeienacht. Ja, ik vraag me af of er nog economen nu in bed liggen met enorm... Nee, die kunnen niet slapen. Ja, die hebben nou, net Casaluna geluisterd. Die doen geen oog meer dicht. Oog dicht. Nee. Ik wil weten waar professor Heertje nu is eigenlijk, maar goed. In zijn bed, neem ik aan. Ja, dat, is, ja, dat hoop ik ook voor. Ja. Het is een beetje plezier, maar het is inderdaad verschrikkelijk wat er weer gaat gebeuren. Nou. Huh? Ja, toch? Nou ja, dat hangt er nog maar helemaal van. Ja, nog, nog, nog meer inleveren, ja, nou hoezo. Ik wil ook wel wat leuke dingen gaan doen, een vakantietje boeken of zo. Maar ik hou ook mijn knipper even dicht. Ja, ja, maar als, hoe slechter het gaat, de, hoe groter de kans dat het op een gegeven moment weer beter gaat. Ja, dat gaat er altijd. Maar ja. Ik, ja, en, en net was er iemand die een vraag had over de, de, het goud. Ja. ja ik, snap, ik snap niet dat die, die pensioenfondsen en al die andere instellingen... Uh, die banken niet geïnvesteerd hebben, niet, of niet belegd hebben in goud. Was er was nu geen enkel probleem geweest. Er was Nederland nu, heel, nu, nu totaal schatrijk ja nou ja de, de, Zo is het mij, nou ja daar hebben we het ook wel eens over gehad in dit programma maar dat is ja het is altijd dat, het, het is met dit soort dingen altijd nou, nou, toch nee, weer nee, ingewikkelder nee, nou, dan jij en ik denken erop. nou ik ben een SNS klant en ik <laughs> heb uh, eigenlijk wekenlang uh, oh, aan de niet telefoon grappig. gezeten ja. of ja uh, nee, in onzekerheid gezeten ja. en uh, ja de, uiteindelijk de Rabobank gebeld omdat ik bij de SNS bank uh, mijn rekeningen heb ja, en dan, dan leg je die, dezelfde vraag toe uh, voor aan de uh, Rabo-medewerker. En dan is het van, ja, je hebt gewoon gelijk. Ja, ja, ja, ja. Ja, gewoon als ze in goud hadden belegd, dan uh, was er geen probleem geweest. Ja. Maar goed, ze hebben alle, allerlei andere dingen. Nee, maar met de kennis van nu? Nee, met de kennis die ik al had. Ja. Ik, ik, heb het steeds, ik, ik loop het al jaren te roepen. Waarom gaan ze in vastgoed? Waarom gaan ze in kantoren investeren? Ja. Nou, ja, goed. Nou ja, in de hoop natuurlijk dat dat, dat, dat ja, lucratiever dat, dat... is dan goud. Ja, nou, dat is... Net. Nee, maar we kunnen wel zeggen van... Ja, maar dat had je kunnen weten. Maar ik, nee, ik had dus ook kunnen... niet kunnen weten dat mijn huis zoveel Jawel. minder waard zou zijn nu. Nee, dat had je niet kunnen weten. Nee, dus ik dacht met, nog... Met god, dat doe ik een goede deal mee. Maar Rob, heb je ook een vraag? Of een antwoord? Ja, of er nog een... Uh, een ergens een... Uh... Econom een wakker is. die nu een nachtmerrie heeft van de plannen van het kabinet. <laughs> nou, of... En ik wil graag uh, commentaar hebben. Graag, daar wacht ik op. Oké, okay. ik doe mijn best erop. Ja. Zo is dat. Dankjewel. <laughs> en, en goed zo Nancy Frost. Ja. Huh? Oké. Okay. Doeg! Doei. Nancy Frost. Die zoek ik even op. Okay. O, gold is dit, van Spenda Thank you for coming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 Of ook een uh, econoom wakker is uh, die nog wakker ligt en nachtmerries heeft van de plannen van het kabinet om nog verder te bezuinigen. En dus niet te gaan uitgeven en de economie weer een boost te geven. Dat was de vraag van Rob van Dijk. Uh, André wil weten of in de film Borat de bekende mensen die meespelen wel wisten dat ze in een film zaten. Bert die had een verhaal. Hij zit in Spanje. En als zijn vrouw overkomt met onbetaald verlof krijgt hij de partner toeslag en hij vraagt zich af waarom dat zo geregeld is. Joop die had het over de 20 miljard die we als goudvoorraad hebben... als Nederland zijnde en door wie die goudvoorraad is aangelegd. Jasmin wil weten of de paus nu verder leeft met een salaris of een uitkering. En Anne wil weten wie de klok heeft uitgevonden. En dan nog Hans Peperkamp die vraagt waarom caravans trommelremmen hebben... in plaats van de veilige schijfremmen. 0800 112. Dat is het nummer dat je kunt bellen met een antwoord, mocht je er eentje hebben. Ayan, goeiemiddag. Goedemiddag. Hallo. Nacht voor jou. Ja, wat is het voor jou dan? Uh, voor mij is het uh, bijna een avondhuis. Oh, oké. Okay. Ja, het is half drie, hè? Ja, dan is het echt toch wel nacht. Mo mooie tijd om naar huis te gaan. Ja, dat lijkt mij ook. Wat kan ik voor je doen? Oh, ik had een antwoord over, dat, uh, over de vraag van de trommel en de schijframmen. Ja. Dat, uh, dat is eigenlijk heel simpel, Schijfremmen die werken op druk en een caravan heeft geen uh, drukleiding naar de auto liggen dus... oh, okay. die, werkt, die werkt met een oplooprem, Er zit ook als het goed is. Oplooprem. Als je een uh, veilige caravan hebt zit er op de trekboom. de trekboom, zit er een rubberen hoest, daar zit een uh, soort van veer onder. <laughs> ja. Met een mechaniekje en daar zit een kabel aan. En als jij dus rent dan duwt jouw caravan die veer in en dat mechaniekje in. Ja. En dus wordt die kabel gespannen en die trekt jouw trommelremmen aan. En dat is met schijfremmen een stuk moeilijker voor elkaar te krijgen. Kijk. Dan zou je of een luchtslang of een olieslang of wat dan naar je auto moeten leggen, dat die mee kan remmen op de remmen van jouw auto. En dat is, dat is natuurlijk weer uh, heel uh, storingsgevoelig en zo. Uh, nou ja, vooral mee een vrachtwagen zit dat ook, dus... Uh... Ja, maar die... Uh, nou ja, die, daar rij je het ja, hele leuk. jaar mee. Zeg je? Daar rij je het hele jaar mee. Is dus ja, die investering maar is nog wel waard? Zee. Op, op zich is de, dat systeem is gewoon goed, alleen dat is op een auto niet, voor me, of uh, ja, het kan wel. Ja. Alleen ja, geen enkele auto heeft dat systeem erin zitten. Nou, duidelijk. Ik wil uh, Hans Peperkamp niet meer horen nu. Nou oh, ja, en trommerremmen zijn niet op zich onveiliger hoor. Oh, gelukkig. Want uh, ik rijd dan uh, met vrachtwagen dan. en dan zit je toch regelmatig op de 60, 70 ton... Ja. Die rem je ook gewoon met. Uh, er zit ook voor de helft remmen op. Dus. Oh, en dat gaat goed meestal, hè? Het, het is bij mij nog nooit fout gegaan, Kijk. dus uh, ik geloof dat het goed zit. Nou, dat hoor ik graag. En dan had ik ook nog een antwoord op, dat, uh, op de vraag van waarom dat uh, goud als vertrouwensanker en wanneer dat wat aangelegd is. Ja. Nou, die vraagstelling is eigenlijk een klein beetje verkeerd, want uh, goud, is altijd, of goud en zilver zijn eigenlijk altijd uh, betalingseenheden geweest. Ja. En dat heb op een gegeven moment een of andere slim case bedacht. Als ik daar nou briefjes van ga uitdrukken van uh, jouw briefje is zoveel goud waard. En dat noemen wij geld. Maar vroeger is het altijd uh, goud en zilver geweest of diamanten voor sommige dingen. En zout, allemaal dat soort toestanden. Zout ook, da daar Speserijen. komt de van vandaan. <lacht> dat, uh, ja. Maar dat eigenlijk is het geld is, uh, juist een briefje dat jij... In principe, ergens eigenaar bent van zoveel goud. Alleen dat uh, principe dat is al, uh, al zo lang uitgehold dat het eigenlijk uh, ook al niet eens echt meer klapt. Maar de vraag is, wanneer is, dat, uh, uh, wanneer is het goud als ruil, ruilmiddel uh, ingesteld? Uh, nou, dat is toen je echt centrale overheden begon te krijgen. Dat, toen is dat eigenlijk begonnen daarmee. Maar op een gegeven moment is er dus een goudvoorraad aangelegd. Nee, die mensen hebben zelf, vroeger hadden mensen zelf altijd het goud. Ja. En tegenwoordig is de centrale overheid van een land eigenlijk verantwoordelijk voor de munt van dat land. En de munt is eigenlijk alleen een papiertje waarop staat dat jij in theorie zoveel uh, goud hebt. Ja, maar dat systeem is, nou goed, maar dat was de vraag niet. Maar er komt bij mij ook weer een hoop uh, boven van de eerste les uh, economie inderdaad. Dat, de, eigenlijk is het precies andersom geweest. Het goud is altijd het betalingsmiddel geweest. Ja. Alleen dat is later geld geworden. En dat geld moet wel ergens door als. Uh, moet wel een, een soort van onderpand hebben. En dat is dat, de goudvoorraad van een land of van een centrale bank van een land. Hé, hey, maar als jij als vrachtwagenchauffeur, hoezo heb jij zo'n interesse voor uh, goud, zout en andere salariszaken? Uh, nou ja, ik wil toch wel graag weten waar mijn geld vandaan komt, ja. wat er mee gebeurt en hoe dat opzet. zit. <laughs> Lijkt me ook heel verstandig, inderdaad. En, ja. en trouwens, je zit, je zit 15 uur op een nachtje een beetje stommig voor je uit te kijken. Het is tijd <laughs> om dingen te luisteren op de radio, dus dan ah, wel Ja, ja. Hey, nou, goed om te horen. Um, dankjewel voor het bellen. Ja, graag gedaan. En pas op je trommelremmen. Ja, dat zal wel lukken, denk ik. <laughs> Doeg. <laughs> Hoi. 0800-1121, mevrouw Van der Poel. Ja, goedenacht. Hallo. Uh, uh, mijn vraag is... Uh, wat voor nadelige gevolgen... al die conserveringsmiddelen hebben... op onze gezondheid. Je kan niets kopen... of er zit een conserveringsmiddel in. Ja. Yeah. En hoeveel kan een mens verdragen... voordat dat... een voor nadelige invloed heeft? Want een conserveringsmiddel... is dodend. En oh. tegenwoordig raken de mensen zo moeilijk in verwachting. Dan vraag ik me af, is dat niet door die conserveringsmiddelen die wij tot ons krijgen? Maar en mensen raken toch niet moeilijker in verwachting dan vroeger? Nou, dat zou ik zo, zo niet willen zeggen. Nee. Al die ooms en tantes van mij, negen kinderen, tien kinderen, dertien kinderen. En dan waren ze ver in de veertig, hoor, dat er ja. nog kinderen kwamen. Maar dat heeft ook een beetje te maken met voorboedsmiddelen. Dat. Ja. Dat, dat... Maar, dat, maar die mensen raakten gewoon makkelijk in verwachting. Ja. Nu, nu zijn ze veertig en dan gaat het niet meer. Nee, maar ja, hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het... Uh... Ja, maar dat was vroeger niet zo. Oh. Oh. Nou ja, wie weet, ja, ik dacht altijd, als we veel conserveringsmiddelen eten... dan blijven we dus zelf ook goed geconserveerd. Nee, het is levendodend. Oh. Oh, dat wist ik niet. Die conserveringsmiddelen... Die, die, die, die voorkomen dat, dat, dat voedsel... Uh, ver, noemen dat... Uh, ja, we, uh, niet we... goed, niet goed ja. blijft. Ja. Dus ja. het is levendodend. Die schimmels en, en, en, en, en die, die krijgen geen kant. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, zit wat in. Ik zeg 0800-1121. Er zijn vast mensen die er verstand van hebben, mevrouw van der Poel. Ja. Ja. ja, ik ga mijn best doen. Oké. Okay. Goedemiddag. Goed. Dag. Arjen Mikkel, goeienacht. Ja. Hallo. Goeiemiddag. Hi. Ik had een vraagje. Ja. Dat is logisch, hè? Ja, nou ja, het had ook een antwoord kunnen wezen. Oh ja, nee, ja. Ik, uh, dat doe ik maar even niet. Uh, het gaat hier om alle verkeersborden die we kennen. Ja. Die zijn redelijk logisch. Ja? Nou ja. Nou, daar ga ik maar even van uit hè. Ja, dat is wel dat het, is de opzet. Bord. Ja. Wat zeg je? Dat is wel meestal de opzet. Ja. Dat iedereen het moet kunnen snappen. Ja, maar dan ja. krijgen we een verkeer, het verkeersbord uh, uh, de, van de voorrangsweg. Dat vierkantje op zijn punt. Ja, die oranje toch? Ja. Wit ja. met oranje in het midden. Ja. Uh, dat is zo afwijkend. Dan vragen we altijd af hoe kan het nou dat dat zo'n afwijkend bord is in verhouding met alle andere borden en hoe dat bedacht is. Oh ja. Zo'n onlogisch raar bordje eigenlijk. <laughs> Ik teken het even. Zo. Dat, ja, teken het maar. Vierkantje. Heel gezellig. Ja, dus het is raar. afwijkend omdat het. Nou ja, het is uh, uh, in principe alle verbodsborden zijn rood of we hebben een rode rand. Ja, alles te bedenken, logisch en, wel, maar ja. vierkant, zo'n vierkantje. En waarom is dat een voorrangs. Ja, ik, ik, ik weet dat het een voorrangsbordje uh, voor een voorrangsweg is, maar ik vind zo, uh, zo afwijkend van alle andere borden. Dus het is en dat oranje en het staat op zijn puntje. Ja, het dat is, is het naar. Een, een bijzondere ruit of een bijzonder vierkant, hè? Ja. Dat was mijn vraag. Nou, goede vraag, Arjen. Ik weet niet of die goed is, maar. Nou, maar, eh, daar, daar ga ik over, en ik vind van wel. Nou, dankjewel. Dus ik zeg uh, 0800-1121. Eens kijken of iemand daar ook een goed antwoord op kan geven. Ik ben reuze benieuwd. <laughs> Gelukkig. Dan is nog een uh, vraag daartegenaan. Zal dat zal in China of in weet ik niet wat voor gek land ja, uh, ook hetzelfde vooruitbosje het gelden? Maar ja goed, dat is een detail. <laughs> ik denk het bijna niet, maar we kunnen het even opzoeken. Oh ja, dat kan ik ook wel kunnen doen. Nee, nooit iets opzoeken. Altijd gewoon bellen naar 0800-1121. dat vind ik ook hoor. Ja, precies. Ik doe mijn best, Ian. Nou, dankjewel. Okido. doe. luisteren weer. Doei. Bedankt, hè. Hoi. Adrie. Ja, hallo. Dat is lang geleden. Ja. Caro is goudmijn. Echt waar? kalender toen. Dat is wel heel lang geleden, hè? Ja ik, God, ik, ja, ik vroeg het een beetje fout toen, maar je corrigeerde me meteen heel oh, goed. Want ik maakte wel een blundertje Zat toen. Zat ik er weer bovenop? Nou ja, werd ik veel. Ik <laughs> het ging over de hoogtepunten van het jaar. Ik heb nou een ander kalendertje genomen van Niels de Daken, maar die vertrouw ik ook niet helemaal. Nee, het is altijd een beetje... Ja. Of als hij er zelf misschien op staat. Maar ja. ja, maar wat anders, ik reageer op de caravan en die meneer legt er leuk uit. Maar zo zit het dus niet helemaal. Hé, hey, jammer. Het klonk zo logisch. Ja, nou, de, de, de remdruk van een schijfrem ja. is vele malen hoger. Ik weet niet of het drie of vier maal hoger is. En er is een oplooprem met kabels. Het is dus niet hydraulisch. Maar in ieder geval, als die, als die caravan dus op die schijfrem oploopt... dan zou je meteen uh, piepende wielen hebben op die caravan. Oh, ja, moet dan zou je die niet. vluggen blokkeren. Zeg maar dat de druk drie keer of viermaal maal zo hoger is. Als je een volkswagen hebt in de jaren, een je de jaren zestig, zo hebben, dan moet je je eigen rot remmen. Want dan had je ook nog de me voor. Dat weten sommige mensen wel. Maar dat oh. heeft dus met de remdruk te maken. Ook dan. Daar gaat het om. Kijk. En, en, ik, en ik had nog een korte vraag. Ja. Heel gek idee. Mag dat of niet? Wat? Als ik, nou, als ik een kroeg heb met vier man personeel en ze mogen niet roken... Ja. En ik maak ze mede-eigenaar, dat ik er een VOF van maken. mag er dan wel gerookt worden in die kroeg? Nee, volgens mij ook niet. Want een eigenaar is ook personeel. Dat is het toch? Nee, als ze als dan mede-eigenaar worden. Je maakt er een VOF van die kroeg. Ja. Dus dan sta je toch met z'n vier in die kroeg. Heb je Het, wel, het, het mag nog twee het mag geloof ik dat roken. Maak je er toch even een VOF van? Kan dat niet? Ik of heb geen idee. Nou idee. Ik zeg 0800 1121. Ik doe mijn best weer, Adrie. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, bedankt. En wil je Calendar Girl graag horen of zeg je nou... Nou, het is wel, het, het is wel al disco in 1965. Nou, wat willen we nog meer? niet? Probeer ja. het eens. Ik spring even op de tafel. Ja, dans maar mee. ja Ja. ja? ja. Start the year off. A prom. Like a firecracker, I'm a glow. When you're on the beach, you steal the show, yeah. maar vergeet hij november en december. Maar details, Niels Sedaka was dat een calendar girl. Sjoerd Gouma, goeienacht. Goeienacht, meneer Sjoerd. Hallo Sjoerd, met Astrid. Hey, vandaag even geen grap over mijn Wraktos, want <laughs> hij doet het gewoon. Hé, hey, gelukkig maar. Dat werd wel een keer tijd. Ja, dat werd wel een keer tijd. Ja. ja. Nee, ik, heb, ik heb nou een heel andere vraag. Ik ben, ja. uh, ik ben bloeddonor en ik mag volgende week weer bloed gaan geven. Hey, fijn. Dan heb ik alleen een vraagje. Als ik mijn uh, bloed ga geven, wordt mijn Hb gemeten. En als mijn Hb te laag is, dan mag ik geen bloed geven. Ja. Nou is mijn vraag, wat is Hb en waarom mag ik geen bloed geven als mijn Hb te laag is? Oh ja. Het is helemaal globine. Nee, hè? helemaal ja, globine. Maar daarom snap ik ook niet dat ze dat niet Hg zeggen, maar Hb. Nee, dat is sowieso raar. Ja, dus dat is, ja, waarom is het niet Hg, maar Hb? Het en waarom is dus... mag ik geen bloed geven als mijn hb te laag is? Het is hemoglobine. Ja, ja. Hemo, Hema, hemo, Ja, hemo, ja. ik veel. Maar is het je wel eens gebeurd dat het te laag was? Nee, nee, nee, oh. nee. Ik nee, heb nee. Wel, wel mensen om me heen die net onder de 8.4 of zo, 8.5 zaten, die mochten daar geen bloed geven. Maar huh? mijn vraag is dus waarom niet? En wat is dat voor spul? Ja, nou ja, dat is een goede vraag en er is vast iemand die dat weet. Dus ik zeg gewoon weer 0800-1121. Ik doe mijn best, Short. Ja, dankjewel. Oké, okay, doei. Hoi. Ah. Erik Bras. Ja, goedemorgen. Ah, hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een vraag. Ja. Uh, mijn vader is 1 februari jongstleden overleden. Ach, gecondoleerd. Dankjewel. Ja. En nou kwam er een meneer van de minuten en uh, allemaal vertellen en vragen. En toen, achteraf, en die komt nu in één keer allemaal op, Nou kan ik uh, over een maand die euro gaan ophalen hè. Ja. Maar hij is met, met kleding en al in die kist gegaan, die kist die gaat er oven in. Ja. Dan krijg je dat potje terug, zit er dan puur het lichaam in of wordt dat gefilterd. Ik bedoel, vind ik nog tanden terug dadelijk. Ah! Want ja, had ze eigenlijk tanden nog. Ja. En <laughs> uh, ik heb... Uh, je mocht iets van die kist afdraaien, wat je dan bij je kon... Als je daar waarde aan zou hechten, mag je dat houden. Ja. Dus die... Er zit ook ijzer in, want die knoppen die vielen in een stukje ijzer... en werd aangedraaid en zo werd die kist dichtgemaakt. Ja. Hoe wordt dat nou gefilterd? Wat krijg je nou precies in dat potje? Ja, en wat gebeurt er met dat restje inderdaad? Ja, die hele kist die gaat, zeg, die past precies in die oven. Ja. Dus dat hele ding gaat, wordt dan ja, verbrand. Ja. En dan wordt het gefilterd, maar dan zou je toch stukjes terug moeten vinden, denk ik dan. Of hoe, hoe, wat, wat krijg je in dat potje mee naar huis? Ja, ik weet het. Nou, het, toen mijn vader gecremeerd was. Ik moest ja. daar toevallig van de week nog aan denken. Want dat dat, dat dat, Oh, dat moet ik natuurlijk niet op de radio vertellen, want dat mag niet. Maar um, wij hebben hem uitgestrooid. Ja, dat werd ook gezegd. Ja, maar dat hebben we zelf gedaan. Dus we zijn naar een plek die belangrijk voor hem was gegaan. Ja. En daar hebben we de as uitgestrooid. Ja. En. Dat, ik vond dat heel raar, want je kreeg, wij, wij kregen geen urn, maar een, uh, een uh, ja, zo'n zo postkoker, zeg maar. Ja. En, dan, en dan, dan doe je die open en dan zit er eerst een steentje in. Ja. Daar staat een nummer op, dus dat ja. is waarschijnlijk dat, dat je je niet vergist. Ja. En uh, vervolgens hebben we dat uitgestrooid en dat was echt alleen maar as... Precies. Dus was of het is zo dat het zo verschrikkelijk heet wordt gemaakt dat alles smelt. Of alles, ja. alles tot as weer vergaat. Of ze doen inderdaad, ik heb er nooit over nagedacht, maar dat ze dat even filteren. Ja, ik zou het op een gegeven moment denken, duwen ze die hele kerst daadwerkelijk wel in die oven, wat, wat men zegt. Ja, is of schrobben ze hem het uit het... en verkopen ze hem als tweedehandsje. Bijvoorbeeld. Ja. Nee... Maar ik bedoel, als dat als heel ijzer, dan moet het al heel zijn... wil je het niet terug kunnen vinden. Maar eigenlijk is het ook gewoon zonde. Ja. Want je krijgt gelijk een boekje erbij... wat je met, met, dat, met het overblijfsel zou kunnen doen. Uh, in, in een ring verwerken of uh, in je lichaam laten tatoeëren, noem maar op. Dus ja. Heel breed wat je daarmee zou kunnen doen. Maar ja. één keer denk ik, ja maar wat... Wat krijg ik nou precies in dat Krijg Ik krijg echt alleen een lichaam. Hoe zuiveren ze dat? Wat wordt ze gesplitst? En wat doe jij? Wat, is... wat ga je ermee doen? Nou ja, ik ben, uh, ik ben er nog niet over uit. Hmm. Ik, uh, ik wil, ja, aan de ene kant wil ik hem wel bij me dragen. Uh, maar ja, ik moet me dan nog eens eigen gaan verdiepen van, oké, okay, wat wil ik dan Dan denk ik ook wel wat wat kreeg ik precies in dat potje dadelijk. Ja. Nou, bij ons was het nog... Mijn vader was op zich niet zo'n grote man... maar het was nog een behoorlijke koker. Ja. Het was nog best veel. Ja. ja. Dus, eh... Uh, nou. ja, ik, heb, ik heb het ook nog een jaar geleden aan de telefoon gehad. Oh. Maar uh, dat ging toen over mijn zoontje... die was uh, in het ziekenhuis van één hoog naar beneden gevallen... waarom ze toen geen MRI-scan had gemaakt. Ja. Hun hoofd. Ja, ja. En uh, ja, toen heb ik het niet meer af kunnen luisteren tot, uh, tot morgens. En ja, lekker is ik heb... dat? Ik heb het zelf nagevraagd in het ziekenhuis, waarom dat niet meer is gebeurd. En? Het bleek dat dat ook met straling te maken had. Oh ja, voor die hele kleintjes, hè? Als het niet hoeft, hoeft het niet. Ja. ja. Hey, en hoe is het nu met je zoontje? Nou, die heeft een syndroom. Ja. Uh, alleen een zeer zeldzaam syndroom... Waarvan ze zitten te denken, het is een, of het kleefstra syndroom of het smet mcginnis syndroom Oh, en dus dat is allebei niet op... goed, denk ik. Ehm, uh, nou, ik, de geruststellende gedachte is dat je er toch oud mee kan worden. Oké, okay. maar heeft het iets met die val te maken? Of is dat, uh, nee, nee, nee, is die van? val dat is, ah, ja. staat er wel los. Ik, en ik weet dat niet meer, maar hoe, de, hoe, hoe komt hij nou, hoe kan nou, hij uh, nou gevallen zijn dan? Nou, hij, uh, hij werd geopereerd in Utrecht, ja. uh, kinderziekenhuis, en daar heb je de Ronald McDonald's speelkamer. Ja. Dat is in het ziekenhuis een kamer voor kindjes om eventjes te kunnen in een ander wereld te zijn. En voor de ouders een kopje koffie en een krantje. En, en daar was een wenteltrap met een traphekje voor. En daar is mijn vandaar met hem naar boven gegaan, dat hekje dicht. En zij, hij ging ze op zijn manier spelen. En ze kwam met een mevrouw in gesprek en ze zegt, nou ik ga liegen als ik één of twee minuten niet heb opgelet op hem. Ja. Uh, en in één keer hoorde ze een harde knal. ja en toen lag mijn zoontje daar beneden, want iemand had vergeten het hek te maken. Ja, en zo snel gaat het toch hè, bah. Dan is het, uh, ja, hij is flink op een uh, bankaar helemaal ingepakt aan de overkant naar de afdeling. En dan kom je dus, er staan dan in één keer twintig specialisten omheen en foto's en, en alle hoeken worden je gezet. Om te bekijken wat er aan de hand is. Ja, ja. Maar. Uh, ja, dat is inmiddels weer een jaar geleden. Maar... Ja, we gaan het. Uh, we gaan nu op zoek naar een antwoord op de vraag: uh, um, uh, uh, uh, hoeveel uh, van de. na de. zeg maar, na een crematie: hoeveel van de as afkomstig is ook van uh, dingen als bijvoorbeeld de kist en wat er gebeurt dan met de ijzeren handgrepen en bijvoorbeeld met tanden. Het is wel een morbide onderwerp, maar ik ben er ook wel benieuwd naar. ja. Uh... Het is, geen, het is geen leuk onderwerp, maar ja, zo is het leven denk ik maar. Dat is ook wel weer. Nou, dankjewel Erik. Oké, okay, fijne tijd. Goeienacht. Dank je. Dag. Dag. 0800 1121. Johannes Ritsma. Ja, goeden, goedenavond. Hallo. Hallo, ik spreek met Johannes Ritsma. Dag ik Johannes Ritsma. Ik heb ja. op de verkeersborden. Ja. De verkeersborden die hebben een bepaalde vorm, zodat je ze ook kunt herkennen als het bijvoorbeeld sneeuwt of iets dergelijks. Hè. Als je de sneeuw in de rug hebt en je rijdt op een verkeersbord af, zou je dat normaal niet kunnen herkennen. Daarom hebben ze een afwijkende vorm, net als het stopbord. En dat je goed kunt herkennen, ook uh, als het uh, niet goed zichtbaar is, dat je toch kunt weten van hey, hier moet ik stappen, hier heb ik voorrang, daarom zit dat zo. Maar, maar want, want er zijn heel erg veel gewoon ronde en vierkante borden. Dus dan herken je nooit welk rondbord bord het nou is. Nee, dat klopt. Maar als je, de, en die, die meneer zei het ook al, van ja, het staat alleen maar op een voorrangsweg. Ja. En als je alle borden rond zou maken, zou je dat helemaal nooit meer kunnen herkennen. En daarom okay. staat ook bijvoorbeeld het, het voorrangsbord met het puntje naar beneden. Ja. En niet met het puntje omhoog. Hè? Of is het stabbord? Ja, Ook is, met de punt is echt omhoog. Op een Achterkant ja. is dat, hè? Ja, ja. En ik, ik heb nog een antwoord, maar mijn vrouw die werkt toevallig in het ziekenhuis. Ja. Dat ging over de HB. Ja. Als je te weinig HB hebt, dan kun je niet functioneren. En dan is het ijzergehalte in je bloed is te laag. En dan, dat duurt heel erg lang voordat het is aangemaakt. Oké. Okay. En als ze dan veel van je bloed afnemen, dan, ja, dan ben je gewoon een week tot twee weken, kun je gewoon niks. Hey, oh. je bent helemaal zwak en dat, dat gaat niet. Oké. Okay. En, en heb jij ook toevallig enig idee um, uh, waarom het Hb is en niet Hg van hemoglobine? Geen flauw idee, want ik weet namelijk ook dat er meerdere Hb's worden gemeten als oh. men bloed uh, gaat afnemen. Maar hoe dat precies zit, dat weet ik niet. Maar mijn vrouw, ja, die ligt nou logischerwijze wijze bed. Ja, die moet maar, even bijkomen, maar, ja. Ja. ja. Maar in ieder geval, hè, dat, ja, dat is het antwoord op. Ik heb, toevallig heb ik ook wel eens een keer een stuk gezien. Dat ging over het crematorium in Gautem. Ja. En dat ging dus ook over hoe dat dus functioneerde. En het schijnt dus dat ze dus alles verbranden. behalve ijzer en dergelijke. Dat halen ze er allemaal vanaf. Ja. ja. Of uh, bij de overledene weg. Hè. Ook als je bijvoorbeeld sieraden erbij hebt en zo. Ja. En dan wordt naderhand wordt alles vermalen. Oh. En dus wat ze daar dus vinden. in... De, ja, de oven, zeg maar. Yeah. Daar wordt alles wat daar, want botten en zo, die, worden niet, die uh. verbranden niet. Oh. En die vermalen ze en dat krijg je terug. En daar zit een steentje bij. En dat doen ze bij als er de als verbranding begint, zeg maar, in de kist. Zodat ze kunnen zien, deze persoon die was daar. Dat steentje is gekappeld ja, Er staat een nummer op en dat is, er, is gekoppeld met een naam. Ja, dat, het, het, het, geen, uh, geen, dat je niet met de verkeerde urn naar huis gaat. Nee, dat ja. zou... Uh, Heel erg Vervelend uit, zijn, ja, zolang je het niet weet. Maar goed, oké, okay, dankjewel Johannes. Ja, jij ook bedankt en ik vind dat je hartstikke leuke uitzendingen maakt. Oh, gelukkig. En, uh, nog een prettige nacht. Hetzelfde en goed aan je vrouw. Bedankt. Oké, okay, doeg. 0800 1121. Uh, martijn de Géu. Goedemorgen. Hallo. Uh, ik had antwoord op de vraag van uh, die meneer over dat rook in een kroeg met uh, vier eigenaren. Nou, vertel. Nou, ja, dat mag. Echt? <laughs> ja, want uh, dat is geen personeel en dat zijn eigenaren. Dus als je nou gewoon al je personeel eigenaar maakt... Het ja, is misschien een wat omslachtige manier... Zijn. Ja, het is een omslachtige manier om een sigaret op te kunnen steken, maar het is een oplossing. Ja. Oh. Nee, want uh, een paar weken geleden heeft ze dat hier in Rotterdam afgespeeld. Ja. Daar heb je een sigarenbar waar je sigaar kan roken, Oof. lekkere whisky kan drinken. Ja. En uh, dat is van drie eigenaren en die hebben dat echt heel uit, uitzoeken. En uh, de conclusie was van ja, het mag. Zou het zijn als maar je dan ja, een heb sigarenbar je... hebt waar je, waar je sigaren kunt proeven en dat je daar dan niet mag roken? Toen ja, dat is ja. het probleem wat ze nu gaan krijgen met uh, die nieuwe regelgeving ja. die eraan gaat komen. Toestanden. Maar goed, dus met z'n allen eigenaar worden is een mogelijkheid. Ja, dat is een mogelijkheid. Nou, dankjewel. Kort maar krachtig, Martijn. Okay, graag gedaan. Dankjewel. Uitzending. Dag 0800 1121. Tom, goeienacht. Hallo, Tom. Nee. Hallo. Hallo, met wie? Met Tom. Hallo, Tom. Hoi. Zeg het maar. Nou, Johannes had al heel wat verteld over de as van een crematorium. Ja. Uh, die as, die wordt inderdaad gezeefd. En bijvoorbeeld als iemand een kunstheup in zijn lichaam heeft. Ja. Die kan natuurlijk niet verbranden. Dus al die grote delen, die worden eruit gehaald. En uh, tanden worden er ook uitgehaald. Ook uitgezeefd. Ja. En als er eventueel nog uh, goud aan je. Kiezen zou zitten, dat wordt er ook uitgezeefd en dat gaat naar een goed doel, één keer per jaar. Echt waar? Wat? Echt waar? Echt waar? Ja. Oh, maar je zou toch uh, denken dat je dat teruggeeft aan de familie of zo? Ja, dat is een, een, een half splintertje goud. Is dat? Oh. Hmm. Uh, op die manier krijgen de nabestaanden dan inderdaad met dat registratienummertje, uh, dat is zo'n steentje. Krijg je dan uh, de pure as? Krijg je terug in zo'n uh, grote ja, koker of hoe je dat ding ook omschrijft? Ja. En wat gebeurt er dan met, uh, uh, met de tanden? Dat weet ik niet precies. Oh, oké. Okay. Weet ik niet. Nee. Nou, uh, weer iets wijzigen. Het grootste wat er dus in, ja. in zit, dat is gesmolten, dus dat, dat zit al niet meer aan die kies vast. Ja. En uh, die tanden. Weet ik niet. Misschien dat ze daar een goed uh, tandheelkundig project voor hebben. Of, oh, zo, ja. weet ik. Ja. of een tandenvee. Ja. soms een beetje luguber, maar je euro. moet er ook een beetje logisch over nadenken natuurlijk. Ja. Nou, dankjewel Tom. Oké, okay, succes. Oké, okay, dag. Giljan. Giljan Hensen. Goedenacht met Giljan. Hallo, Giljan. Ja, ik moest je even van de Hens halen. Heel verstandig. Ja, toch... Um, ik heb twee vragen. Nou, snel dan, want het vraag... nieuws begint bijna. Ja. Oh, vraag één. Ja. Waarom draait de maan niet om zijn eigen ijs? terwijl elke andere planeet en maan dat wel doet? Oh, ja. En vraag twee. We hebben qua handschrift hebben we twee types. We hebben blokletters. Ja. En we hebben schrijfletters. Ja. Noem ik het maar even. Ja. Uh, welke was er eerder? En waarom is de tweede ingevoerd? <laughs> nou, duidelijk. Als je, al als je al blokletters hebt en iedereen kan schrijven en lezen... Ja. Waar waar waarom ga je dan iets nieuws verzinnen? Ja, ik denk dat de blokletters er eerst waren... alleen op het moment dat mensen opeens heel veel gingen schrijven... dat ze een manier zochten om ze wat beter aan elkaar te verbinden... waardoor je sneller kon schrijven. Denk ik, hoor. Oké. Okay. Ja, ik denk ook bedacht. dat de blokletters eerder waren. Ja. Maar... Ik schrijf zelf ook met blokletters. Ja. En ik schrijf even snel als, uh, als iemand met schrijfletters. Oh, okay. ja, een blokletter was natuurlijk makkelijker als je hem uit steen moest houden. Exact. Er zaten wat, uh, een wat vierkantere vormen. En schrijven zou in principe vloeiender moeten gaan dan blokletters, denk ik. Maar ik weet het niet. Ik zeg 0800 1121. Ik doe mijn best, Kiljan. We horen het. Goed, goeienacht. Zelfde, doe. Dag. Blokletters en natuurlijk die vraag: waarom draait de maan niet om zijn eigen as? 0800 1121.